4 uur. Jobboot met het NOS Journal. Spanje steunt uiteindelijk toch de minderheidsregering van premier Rajoy. Van de conservatieve Partido Popular. Eerder waren de Sociaaldemocraten ernstig verdeeld over steun aan Rajoy. Maar nadat partijleider Sanchez gedwongen was op te stappen. is er nu een meerderheid voor steun aan premier Rajoy. Sinds december vorig jaar verkeert Spanje in een politieke impasse. Er zijn twee verkiezingen gehouden. maar die leverden voor geen van de partijen een meerderheid op.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 De dienst justitiële inrichtingen zegt dat de acute problemen zijn verholpen, maar oud-voorzitter van Volov van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is bezorgd. Na de schipholbrand in 2005 zou er weinig zijn verbeterd. Het hier vooral in het zuidoosten nog mist, in de rest van het land periode met zon. Alleen in het noorden kans op regen, temperatuur rond 11 graden. Morgen bewolkt, in het zuidoosten regen, het wordt dan 10 graden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeers dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Hilversum en Meneenbruggen 5 kilometer. Richting Amsterdam op de A1 tussen Amersfoort en Soest 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, had jij deze uitgekozen, Albert Jan. Ja, is wel lang, hè? Die plaats. <laughs> The Breakfast Club, en right on Tracks. So, We beginnen voor uur 3 van Zandvoort op zondag. We zeggen goedemiddag en het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort.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 op derde uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender ZFM. En de Pit report droegen gewoon naar deze van Dua Lipa en Be the One.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 Nou, we gaan kijken. Zo is het vravelt om 9 uur de race van Amerika met Max Verstappen vanaf P 4. Hier as I watch the ships go by I'm ruded to my shop I bask my self why.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 self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 See in my hand One more time for I go Higher powers Taking hold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 Ja, vanavond om negen uur dan gaat het gebeuren. Hè. De Formule 1 van Amerika. Living in America. Dat was trouwens uh, mooi, hè, trouwens, Dat uh, concert daar. Uh, wat daar uh, plaatsgevonden heeft. Ja, dat was uh, gisteren. Uh, ja, dan merk ik de naam van de zangeres kwijt. Wil jij ja, weer? nee, ik weet hem ook even niet. Ik maar. weet hem even niet. Maar het was nog een geweldig spektakel. met een live uh, concert. En de, de vooravond van de race die vanavond verreden gaat worden. Maar het hele, het hele rechte eind. plus de hoofdtebrune.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 Ja, nou Bro ja. 16 of zo. Ja, <laughs> hey, Doe maar duur. <laughs> <Doem maar deur. laughs> Oké, okay, dat was uh, het uh, nieuws over de Formule 1. Dan gaan we nu uh, het hebben over de ondernemer van het jaar. Ja, want we konden natuurlijk stemmen op de vrijwilligersorganisatie uh, uh, voor 2016. Maar we kunnen ook gaan stemmen voor de onderneming van het jaar 2016.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 So impress Come and climb in my bed.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 Het gedicht van de dag bij CFM Zalvoort op zondag... hoorde je de mooie single van Ten Sharp. Dat was You. Ja, blijf een uh, lekkere singel. En uh, zo gaan we op alweer bijna naar het uh, einde van uh, deze uitzending van Zandvoort op zondag. Hallo Dolly. Hey. Hallo. Ja, en uh, je hebt nog uh, twee platen te gaan. Waaronder deze van uh, Ryder Michael Walden. Hier is Kimmy Kimmy, Kimmy.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 And that's to laugh and smile and dance and sing When you're feeling in the dumps, don't je silly chumps Just purse your lips and whistle, that's the thing hey. Always look on the bright side of life Come on Always look on... Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5